van de putten met het NOS-journaal. In Borculo in Gelderland zijn mogelijk gevaarlijke dampen vrijgekomen... op het fabrieksterrein van Friesland-Campina. Volgens de veiligheidsregio kwamen in een tankwagen... twee gevaarlijke stoffen met elkaar in aanraking... en er ontstond een oranje wolk en er was een ontploffing. Er wordt gemeten of die wolk gevaarlijk is. De omgeving in Borculo heeft een NL-alert gekregen... met het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De politie maakt zich grote zorgen over de strafbaarstelling van illegaliteit en hulp aan illegalen. De Tweede Kamer voegde de maatregel toe aan de asielnoodmaatregelenwet die gisteren werd aangenomen. In de verklaring wijst de politie op de grote gevolgen voor uitvoeringsinstanties, hulpverleners en de vreemdelingen zelf. De politie vindt het een goede zaak dat de Raad van State de wetswijziging nog gaat beoordelen. Verder is de politie bang dat de strafbaarstelling juist leidt tot meer problemen als overlast, criminaliteit en uitbuiting. Het Amerikaanse voorstel voor een nieuw staakt het vuren in Gaza lijkt door Hamas positief te worden ontvangen. Op de belangrijkste punten is Hamas akkoord, meldt een tv-zender in Qatar. Een definitieve reactie van Hamas is er nog niet. De Amerikanen stellen een bestand voor van twee maanden. Hamas zou tien levende gijzelaars moeten vrijlaten en de lichamen vrijgeven van 18 dode gijzelaars. Volgens de VS is Israël al akkoord. President Trump zei vanochtend dat Hamas binnen 24 uur ook akkoord zou gaan. De straffen in El Salvador voor de moord op vier ICON-journalisten vallen veel hoger uit dan gedacht. Drie oud-militairen die terecht stonden, moeten 30 jaar de cel in. En de president van El Salvador moet openbaar excuses aanbieden. De vier ICON-journalisten werden in 1982 vermoord. Het weer, eerst opklaringen, vannacht toenemende bewolking. Morgen bewolkt en wat regen. In Limburg wat zon en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM.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 Ik ben een pirater, Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is Zfm. I still regret I turned my back on you. No one makes me feel the way you do. Never meant to cause you trouble. Never Never meant to cause you trouble Never meant to do you harm I was weak in my temptation's wing of charm Never meant to cause you trouble Never meant to do you harm I was weak in my temptation's wing of charm I want to be for